Door al negens met het NOS-journaal. In het nieuwe asielzoekerscentrum in Holten in Overijssel zijn de eerste bewoners aangekomen. Het zijn dertig statushouders die binnenkort in de regio komen wonen. Buurbewoners en de gemeente hadden bezwaar aangetekend. Het COA besloot de asielzoekers in Holten te huisvesten, hoewel er nog procedures lopen. Zaterdag besliste de rechter in een kort geding dat de asielzoekers inderdaad naar Holten konden komen... vanwege het grote maatschappelijke belang. Hamas stelt de vrijlating van gijzelaars voor onbepaalde tijd uit... omdat Israël zich niet aan het bestand zou houden. De gewapende tak van Hamas zegt dat Israël de terugkeer van vluchtelingen... naar het noorden van Gaza vertraagt, mensen onder vuur neemt... en faalt bij toelaten van hulpgoederen. Israëlische minister van Defensie noemt de aankondiging van Hamas... een schending van het staakt het vuren. Hij zegt dat het leger in Gaza in hoogste staat van paraatheid is... Voor de moord op een Oekraïense vrouw en haar moeder is een Duits echtpaar veroordeeld tot levenslang. Stel brachten twee vrouwen om het leven om een baby te kunnen stelen. De man en de vrouw uit Heidelberg zochten eind 2023 via Telegram contact met een zwangere vluchteling van 27 uit Oekraïne. De vrouw verbleef samen met haar moeder in een opvang in Duitsland. Kort na de geboorte van de baby werden de twee vrouwen in de val gelokt en vermoord. De vijf weken oude baby werd een jaar geleden ongedeerd bij het paar gevonden en woont nu in Oekraïne bij een zus van de moeder. Feyenoord neemt afscheid van trainer Brian Prieske. Volgens de club zijn de wisselvallige resultaten de reden van het vertrek. Ook zou er geen chemie zijn met de spelersgroep. Feyenoord staat op een vijfde plek in de eredivisie. Het weer, wat regen of natte sneeuw, minimumtemperaturen temperaturen vannacht tussen de 0 en 3 graden. Ook morgen wat regen of natte sneeuw, dan wordt het 1 tot 5 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk bij Volendam staat er file op de A10 Noord. Vanaf knopend Koenplein tot de afrit Volendam is er vertraging 25 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 je denkt, die stem die ken ik ergens van. Ja, want jaren geleden zat hij in semi-stereo, deze Paul Glandorf, En tegenwoordig uh, heeft hij een uh, doorstart uh, gemaakt. Samen met uh, leden van de band Days Work. En wie zijn die leden van Days Work? Daar heeft hij zelf ook uh, deel uit uh, gemaakt, deze Paul Glandorf, uh, Met Maarten Appel, Ronnie van der Veer en Simon van Arkel. En... Er is ook toch nog één semi lid die meedoet. En dat is Martijn Wijburg. Eh, met eh, wie Paul ook in semi-stereo dus heeft eh, gezeten. En toen ineens kwam de band Isogram. Of Isogram, hoe je het maar noemen wilt. En die band heeft zijn eerste single eh, sinds anderhalve week, eh, geloof ik, uit. Eh, Something is Wrong. En er komt alweer een tweede aan. En, de mazzel is dat ik die uh, toch ook binnenkort kan laten horen. Schijnbaar kan ik hem zelfs volgende week al laten horen. Dat is dan de opvolger van deze Something Is Wrong. Uh, zover gaat het dus al met, uh, met de heren van uh, Isogram of Isogram, Zoals collega Willem de Waard uh, bij het uh, radioprogramma van Zwaardvis dat zegt. En bovendien daar heeft uh, Paul Glandorf het een en ander verteld over deze nieuwe single die uit uh, is gebracht. Uh, ze hebben snode plannen. Want het is de bedoeling dat er geloof ik zelfs nog een hele EP aan uh, zit te komen. Uh, dat is meteen de inleiding van uur nummer drie. Uh, waarin wij uh, nog eventjes aandacht besteden aan een gesprek met Engel. Steven Engel. Over de albumrelease Liedjes in Mineur. Want uh, afgelopen vrijdag uh, heeft hij dat laten horen in concerto. Met een in optreden bovendien komt uh, Steven hier naar deze studio toe om uh, het een en ander te laten horen van dat album. En dat doet hij in een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf wel op 27 maart. Maar dat uh, is nog wel even een tijdje weg. En, en in dit uur ook nog aandacht voor het nieuwe album Hotel Belvedere van de Gumbo Kings. Gumbo Kings moet ik eigenlijk zeggen. Met Boy je die hoor je straks ook nog. Maar we hebben natuurlijk ook nog even terugblikken op datgene wat we hebben uh, gezien op vrijdag 7 februari in C. in Haarlemmermeer. Want daar traden drie bands op. Lorem Ipsum en deze Bad Luck Baby. En High Ons die ga je straks ook nog horen. Never Happened With You. fun stuff In mijn bed Vroeger kon ik dromen als de beste Half vijf Ik piek er uren weg Ja, yeah. Ik heb mijn bek erin geen dagen gezet Check mijn telefoon, het is twee minuten later dan net Half vijf Vroeger draaide ik me zorgeloos op Tegenwoordig staar ik naar het plafond Dat plafond dat ik misschien nu wel bereikt heb en dan gehoopt het lijkt zo hoog als je nog klein bent Shit. Ik dacht als je maar hard genoeg werkt Dan worden doelen wel scherp En legt de puzzel zichzelf Want dat ging jaren goed. jaren goed Maar tegenwoordig vraag ik steeds Shit. Vaker steef waar ga dit naartoe Wat ben je aan het doen huh? Liedjes worden worstelingen Kost me meer moeite om ze nog uit volle borst te zingen En dat is nieuw voor mijn twijfel en stress Geen idee wat ik moet doen Als ik het slijf het niet rest yeah. Ik ben verdwaald, dus zoek mijn weg naar huis. De stad slaapt, ik kom vaak en rek me uit. Hoe laat is het? Half vijf. Ik lig wakker in mijn bed, vroeger kon ik dromen als de beste. Half vijf. Ik pieker uren weg, door mijn twijfel slaap ik steeds slechter. Half vijf. Ik lig wakker in mijn bed, vroeger kon ik dromen als de beste. Half vijf. Ik pieker uren weg. En op hetzelfde moment ligt aan de andere kant van de stad nog een MC wakker. Here I go again Back breaking knees aching, stomach turning Rolling over Hoping there's some more To this moment Eyes open Eyes closing Finally I'm dozing Often I hear a cough Caught me in my soul And I'm frozen Stressing Lord knows I need rest And a week on the beach I think I heard him speak Papa That's me The sound so bittersweet The pounding of my heart And the grieving of my sleep No need to guess again It's time to drop my feed. I'm seeing the whole day The hours of play From hoping he take his naps To Hoping I do the same the strain to stay awake And be on top of my game Sweatpants, loaf, you're stumbling No focus, he got the light on And holding the door open I take a deep breath, I'm ready to go Hold him, stop to check my phone The new norm, who lot is it? Hall of five. Time to get up out of bed I used to lay and dream like the best day Hall of Fife Gotta get out of my head And put one foot in front of the next day ik lig wakker in mijn bed, vroeger kon ik dromen als de beste, half vijf, ik piek er uren weg. Aan de telefoon, Engel, een goede... ja het is nu een, nieuw, het is een goede morgen, maar als we het zijn, is het een goede avond hoor. Precies. <laughs> ja precies, uh, avond. Maar we blikken even terug op uh, onder meer uh, het, de release van Liedjes in Mineur. Dat heb je onder meer gedaan bij uh, een in optreden waar ik zelf ook bij was, in Concerto uh, Amsterdam. Ja. Ja. Ja. Hoe vond je het zelf? Ja nou ja, het was de eerste keer eigenlijk dat we met uh, deze, uh, deze liedjes speelden, dus dat is altijd spannend. Uh -huh. En, uh, en in concerto, ja, dat is ook een beetje een houtje touwtje wat betreft. Uh, je moet, moet zelf een geluid een beetje fixen en zo. Het is een beetje gewoon een gezellig ja, achteraf plekje. Ja. En uh, hey, dus je wordt wel meteen lekker in het diepe gegooid. <laughs> want dan, uh, je kan het voelen alsof, ja, dat is niet voor belachelijk veel mensen. Maar juist maakt het dat natuurlijk uh, soms nog wel enger. Ja, uh, dus... ja wat, is er dan enger? wat is er zo eng aan dan in dat opzicht? ...omdat je eigenlijk je gevoel hebt dat je daar naakt staat. Je hebt zoveel contact. Je kan iedereen uh, zijn gezicht lezen. Uh, elk zuchtje, elk foutje wat je maakt... ...heb je het idee dat dat gehoord wordt. Terwijl je als je op een poppodium staat... ...en er ligt... Uh, en daar kan je wat meer, ja, wat meer verschuilen achter... ...achter het grootste of zo. Ja, ja. En als het zo klein is, dan, dan ja, kun je dat niet eigenlijk. Ja, uh, nu is Liedjes in Mineur is uh, nu eindelijk uit. Um, wat, wat, is, uh, wat is dat album voor jou? Want, uh, want daar heb je gisteren in, uh, in Concerto daar wat over gezegd. In 2007 uh, is daar iets ontstaande melancholie bij, bij Engel. Ja, nou ja, toen, toen had ik een liedje gemaakt. Dat was met dan, Toen heten we Engel en Daniel. Ja. En uh, toen had ik een liedje gemaakt, dat heette Regen. En uh, dat was al heel erg in de, ja, de, de melancholische stijl. En ik vond dat zo tof om te maken. Ja, En ik besloot dus heel lang later, <laughs> heel veel later, uh, een heel album te maken die helemaal ja, liedjes in mineur. Dus, dus, dus in mineur melancholiek op zoek, het slepende. De, af en toe een beetje vringend misschien. Ja. En uh, ja, het bevalt me tot nu toe heel erg. Ja. Ik alleen wel vragen af en toe, omdat het album nu uit is... Hey, Steve, mooi album, maar gaat het wel goed met je? <lacht> ja, hoort er misschien ook wel een beetje bij... maar gelukkig kan ik zeggen... ja, het gaat goed met me, de muziek is eruit... we gaan lekker toeren... Uh... Zijn de mooiste dingen natuurlijk. Ja, heeft het ook uh, te maken met het ouder worden? Hè? Want uh, ik, ik heb ook uh, dingen van jou gezien. Uh, toen je nog een twintiger. en uh, bijna een uh, begin dertiger uh, was. Uh, dat het uh, lang leven de lol is en uh, dat het uh, nu uh, wat anders is. is uh, zie je misschien de serieuze kant van, van het leven daarbij in? Nou ja, 100% dat dit een resultaat is van ouder worden. Ik bedoel, tien jaar geleden. Uh schreef ik een nummer over dat ik in de kroeg uh, helemaal los ga... en tien jaar later schrijf ik een liedje dat ik daarvoor in therapie zit. Nee. <laughs> en uh, dan gebruik misschien wat door. Ja, dat, dat, zijn, dat is wel natuurlijk onderdeel van het leven. En ik vind het juist wel interessant om, om als... Ja, om, ik ben toch best wel een open boek, nee. vooral in, in deze liedjes... Nee. om dat ook te beschrijven, ook juiste dingen die misschien niet zo lekker gaan... Uh, en, en ja, daar hou ik persoonlijk altijd wel van. Als een artiest dat doet, dacht Ik dacht ja, waarom doe ik dat zelf dan ook niet? Ja, uh, je zegt open boek. Uh, dat brengt mij op een interview. Uh, en dan zet ik heel even stiekem ook even de pet van 3 voor 12 Noord-Holland even op. Uh, dat uh, daar een interview staat uh, die jij uh, hebt uh, gemaakt of gedaan met Irma van der Lubbe. En mm -hmm. ja, uh, je komt oorspronkelijk uit Horen, uh, West-Friesland. Maar je zegt open boek, maar die Westvrizen die zijn nou niet uh, bepaald het meest open volk uh, wat, het, uh, wat het is. Die staan een beetje bekend als, als, als, als, als stug, inderdaad. Uh, alleen, ik ben vanaf zo jongs af aan ben ik al gaan schrijven. En met schrijven ja, heb je toch, kom je toch wel in, in contact met ook bepaalde gevoelens die je dan uit. En als je dat al 25 jaar doet, ja, heb ik heel weinig moeite om, om dat op papier te zetten of om daarover te praten. En... Ja, in mijn familie, uh, we zijn een Amsterdamse familie, we zijn zeg maar, verhuisd. En ik ben als enige geboren in Horen. En uh, ja, dat is niet zo dat we over alles maar heel makkelijk praten. En ik heb dat als enige misschien wat minder. Dat ik, ja, ik vind het juist wel fijn om, om, om lekker open te zijn. Alleen, ja, dat is misschien niet iedereen in West-Friesland, nee. Nee, uh, heeft dat uh, in, de, in de tijd dat jij daar dus uh, wel eens, uh, als je dus dit soort dingen doet in West-Friesland, dus ook in Horen dat je dan misschien van... nou, hij durft wel over zijn gevoelens uh, te praten. Ja, nou er staat toevallig. Vandaag uh, staat er een groot artikel in het Noordelands Stadblad. Mm -hmm. En uh, ja, daarin zeg ik wel een aantal dingetjes. Uh, bijvoorbeeld dat ik het OCD, dwangmatige trekjes heb... en dat soort dingen wat ik ook bespreek. <coughs> ja, dat is, niet, uh, dat is niet wat je misschien verwacht van een rapper... die, uh, die zijn nieuwe plaat uitbrengt, dat je het daarover gaat hebben. Ja. Alleen... Ja, we leven ook wel in een tijd, denk ik, dat, dat het hele macho gebeuren wel een beetje over is. Althans, het komt misschien weer, weer een beetje terug vanuit Amerika en dat soort dingen. Maar ik hoop dat we gewoon inderdaad gewoon kunnen zeggen wat we, wat we voelen en daarmee misschien ook wel anderen helpen op dat ja, gegeven. Uh, ik, uh... ja? ja, sorry. Nee, uh, ik uh, dacht een beetje aan de masculine man. Nou ja, daar heb ik persoonlijk, ben ik niet zo'n bro Dat dat maar uh, ja, heel stoer moet doen en, en achter, uh, achter de masker moet verschuilen. Ik bedoel, ik vind het juist heel stoer als je gewoon kan zeggen wat je wil. En, uh, en, en, en ook gewoon rekening houdt met anderen en dat soort dingen. Ja, beheugen ja. is tegenwoordig een scheldwoord, maar ik doe het nog graag. <laughs> ja. um, dan uh, natuurlijk het meest in het oog en eigenlijk in het oor uh, springende nummer... wat op het hele album uh, staat... Elsa Birgitta Bekman. Ja. Hoe ben jij uh, met, uh, met, uh, op het idee gekomen om juist voor dat nummer Elsa te vragen? Ja, ik, ik ben... Uh, het, mijn moeder werd op een gegeven moment 70, dat is 12 jaar geleden. Of, uh, sorry, 60 werd ze. En ja. toen had ik een aantal optredetjes in, uh, in het huis georganiseerd als verrassing. En een van die optredetjes was Elsa achter piano. En ik kende Elsa eigenlijk vrijwel niet, maar in horen... Uh, daar komt ze ook vandaan. Mm. Ja, ik wist een zangeres uh, op die mooie piano speelde, oké, okay, dat doen we. Nou, en toen heb ik haar eigenlijk zien groeien in die twaalf in die jaar... ...tot een hele eigen sound, een hele toffe... Uh, ...ja, ook met beelden erbij en video's, allemaal heel erg mooi. En toen yeah. dacht ik van ja, ik zou er wel heel graag iets mee willen doen. En dat heb ik een aantal keer uitgesproken en ja, het laatste jaar, laatste twee jaar... kwamen we elkaar wat vaker in de kroeg tegen... En toen zijn we daarover gaan praten en, uh, en uiteindelijk uh, hebben we ja, geprobeerd in de studio iets moois te maken. En uh, ja, ik denk dat het gelukt is. Ja, en dan nog iets. Uh, bij het in-store optreden in uh, Concerto uh, verwees je ook naar de toch niet geheel onbelangrijke rol van Jesper Huisman. Zeker. Ja, ja Jesper Huisman, uh, de gitarist uh, die meegaat op tour. Die heeft, ja, met hem maak ik vrijwel alle muziek. Uh, we hebben ook beats van, van beatmakers, maar dat vullen we dan weer aan met, met gitaar, piano, hemmen, uh, van alles viool. Alleen ik denk dat Jesper en ik toch wel de mensen zijn die dat een beetje regisseren. Mm. En, uh, en hij speelt dus eigenlijk alle bas en alle gitaar en dat doet hij nu al vier jaar. Dus hij heeft zich best wel onmisbaar gespeeld de laatste jaren. Ja. Uh, kun je ook uh, tijdens optredens op hem bouwen? Nou ja, daar zijn we nu mee bezig eigenlijk. We zijn uh, een paar maanden geleden begonnen met deze show in elkaar zetten. En uh, ja, dan moet je... Uh, mijn muziek bestaat ja, ook uit samples, maar ook uit... Dus dan moet je kijken, ja, dan halen we dat gitaartje weg. En dan live vul jij die aan. Dus we moeten nog heel erg kijken van... Ja, hoe... Dan moeten we een mooie balans in vinden, zeg maar. Want het is een lijf element Maar uh, af en toe gaat hij ook zo leren. En dat, dus, dus dat is een mooie... Ja, het moet mooi dynamisch worden. En, en ja, dat gaan wij... Uh, we gaan nog twee keer, uh, denk ik, repeteren. Dan, uh, dan moeten we. Ja, uh, want uh, die tournee staat voor de deur, hè, nu? Precies, ja. ja die begint eind, uh, eind februari toen ik een, uh, een twijfhoud in, in Hengelo. Voor de mensen een beetje ver, denk ik. En dan op 1 maart spelen we in Sinnetol, Amsterdam. Dat is eigenlijk de kick-off. Oké. Okay. Uh, ja. Nog even één laatste vraag. Vaak kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Misschien nog een overbodige vraag... Ja, dat is engeland.nl en dan engelands met uh, Daar vind je mijn platen en daar vind je inderdaad ook de, de tour. The cat sat on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 De plaats neemt het toch, we moeten vertrekken van de boa die hem aanspreekt. It's all good, trompet is een tast. De stemming nog onbekend, zegt de mensen gedacht. Pak de munten uit zijn petten en verkast. En dan gaat hij weer op pad, de soundtrack van de stad. De stad is een podium. En iedereen is welkom.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 Hey, let's stop this employees Our heart gets burned for the habits we've learned over time. And when we fall, we can finally put our ego. was dat met uh, My Heart Fierce. De, ze heeft ook meegedaan aan de headliner. Daarvoor hoorde je een uitgebreid uh, verhaal met Engel. Want dat had uh, te maken met zijn album Liedjes in Mineur. En hij doet een instoor komende zaterdag in Uptown in Hoorn. Dit is Rauwkost. Druppelen emmer op weg, naar de zee Ik gooi hem daar niet leeg, hij gaat alleen maar met me mee Op de laatste druppelt, heeft hij ruimte voor twee Mijn volle emmen Daar waar water en land samenkomen Voel ik de waterlanders hangen De wind raast en blaast druppels van mijn wangen Verzachte spieren in de handen die mijn luchtpijp zo beknellen Daar waar het niet is voel ik wel eens De stressgevoelens opwellen en ik sta hier met mijn volle emmer, niemand te zoeken om een oplossing te vertellen Ik kijk hier slechts naar die golf die straks op de kust breekt Onder het zout dat ik proef hier op mijn lippen, meer rust nog dan een kus geeft Met mijn volle emmer op de, pier bij de zee. Ik heb hem naast me neergezet, hij gaat alleen maar met me mee Voor het laatste ik ga je ruimte Voor de derde keer deze avond Spooky Song van Lorem Ipsum. Daarvoor hoorde je Raukhorst met uh, hun nieuwe single. En dit zijn de Gumbo Kings. En uh, hierna volgt even het gesprek met Boy Vielfoy. Dit is een voorbeeld van Changes Somehow. En als ik het daarover heb, dan heb ik het over Gumbo Kings, bluesband uit Haarlem. En aan de telefoon hebben we Boy van Gumbo Kings. Hallo, Boy. Hey, hallo. Ja, ja want uh, dat dateert alweer van 2022 waar ik het over heb, hè? Uh, ja, uit mijn hoofd wel, ja. Ja, ja, ja de tijd vliegt. Ja, want het is, uh, het is alweer een tijdje terug. dat jullie dat hadden uitgebracht. Uh, maar ineens komt daar een, een heel album uit. En is dit nou het echte, eerste echte album wat jullie hebben uitgebracht? Ja, ja klopt. Ja, in die zin. Uh, we hebben er twee EP's hiervoor gedaan. Nou ja, ik vertel er dan misschien. Net niet helemaal volledig. Maar deze met, uh, ja, met 13 liedjes. Ja, ik ook wel. Uh, ons debutalbum, inderdaad. Ja, want. Uh... En deze is natuurlijk ook heel anders als dat wat jullie eerder hebben uitgebracht. Uh, als ik het omschrijf, want ik heb uh, het album al een paar keer af zitten luisteren. Hotel Belvedere, want daar hebben we het over. Uh, dan lijkt het alsof ik in een film van Quentin Tarantino terecht ben gekomen. Dat idee heb ik. Leuk, mooi, ja zeker. Ja, uh, ja dat uh, vind ik een mooie... Uh, is het een metafoor of een ja, mooie manier om naar te kijken, ja. Ja, want uh, hoe lang zijn jullie met Hotel Belvedere bezig geweest om dit, uh, om dit ja, om dit... Ja, toch wel lang. Want uh, er is toch een, uh, uh, een van onze oprichtende bandleden, Mark Jansen, op gitaar en zang, die heeft de band tijdens het maken nog. dus het is best wel een lange periode... als ik het zo hoor van jou. Ja, ja zeker. Ja, ja, het, uh, ja, wat ik ook zei... Ook door, uh, door wat wisselingen... en uh, dat het allemaal... Dat het toch allemaal best uh, wat voeten in de aarde gehad. Ja. Uh, maar ja, dat is... Ja, je weet, je, soms gaat het zelfs niet... er is dus nooit zo'n puil op te trekken. dus uh, Je moet het maar een beetje nemen... zoals het komt, altijd. Ja, nou, nou las ik ook ergens bij, bij jou... Dat, uh, dat het schrijfproces... Is. Uh, dat, dat daar ook nog iets uh, persoonlijks in uh, zat met iets wat, uh, wat in jouw eigen leven is uh, gebeurd. Nou, ik dacht, ja, dat is allemaal wel een, een, een, een, een thema wat dat betreft. Ja. ja, maar hij heeft het ook een, een wissel op jou getrokken dan? Um, nou, eigenlijk om eerlijk te zijn, um, uh, moet ik zeggen dat uh, uh, we, we zien elkaar al, al een tijd niet. En het is voor mij ook verder uh, goed, zoals het nu is. Ja. Dus eigenlijk, ja, dat schrijven van die liedjes... Dat, uh, dat, dat kwam eigenlijk op het moment dat het voor mezelf wel weer wel, wel wat beter was, was eigenlijk allemaal. Ja, ja, ja is het ook zo dat je dan... Ja, maar is het dan ook zo dat je dan uh, het, het, het, het kwijt kan in, in, in bijvoorbeeld de songs die jullie dan maken? Zonder dat je dat, uh, wat je ook net zegt, ze, zonder dat je daar ook heel erg op hoeft te hinten in dat opzicht? Want je kan het voor meerdere uh, uh, interpretaties uh, uitleggen, zo'n zo liedje. Ja, ja, ja. Als ik uh, wel heel kan. Ik heb wel het heeft wel een uh, uh, uh, Hoe zeg je dat? samenwerking. Ja, maar wel een beetje. Al, ben ik, ja, al weet ik niet helemaal hoor. Ik weet niet. Of ik, ik, ik geloof er heel erg in dat je. Dat, dat, dat. Ja, dat ging misschien een beetje afstandelijk, maar dat die liedjes zijn, weet je ook wat hoe zeg je dat? Iets wat een beetje technisch is ook of zo. En ik denk het emotionele, ja, dat dat, dat, dat doorwerk ik ook wel, maar dat, dat doe ik liever met wat meer aandacht, zeg maar. Dat doe ik, dat doe ik niet lied <lacht> Dat heb ik niet voor nodig. Nee. nee, nee, nee. Maar, uh, ja, het is toch wel een manier eigenlijk, dat je uh, ik heb het nog niet eerder zo meegemaakt, dat je eigenlijk gewoon gaat vijven, en dat je, uh, als je een zoiets anders, dat je dan eigenlijk terugkijkt en dat Hey, wat is hier nou een, een, een soort rode draad? En er zaten veel liedjes bij die, uh, uh, ja, of wat over autoritaire mannen gingen. Er zaten liedjes bij die een beetje over, uh, over jeugdherinneringen gingen. Ja, ja. ja. Dan, hey, wat, uh, ik had het niet, niet zo door, maar toen we eenmaal 6-7 uh, ja, af waren. Toen... Om begonnen, begonnen het op te vallen. Ja, ja, ja, ja. Ja, want het, het viel mij dus ook op. Hè? Want als je het album dus wat meerdere malen uh, uh, beluistert, dan denk ik, nou daar zit toch wel. Dat, uh, dat ene wat uh, wat je ook zei uh, bij de aankondiging van het album. Ja. Hoe wat gave you weg? Ja, nou ja. Uh, ik, ik had het ergens... Uh, dan moet ik weer even het stuk van, uh, van 3 voor 12 Noord-Holland er even bij pakken. Want daar, daar, daar staat het ook in. En dan pak ik het er nu even bij. Uh, veel nummers over, uh, op Hotel Belvedere gaan over de complexe relatie met mijn vader. Dat is wat je, wat je zegt. Een getroebleerde man die het mij als kind uh, knap lastig heeft uh, gemaakt. nou En als jij dus nu zegt... Uh, van Ik heb acht uh, songs uh, geschreven en dan begint het op te vallen. Ja, uh, dat... Want bij een aantal heb ik dat er toch wel heel duidelijk uit weten te halen. Ja, mooi. Maar, dat is, maar dan heb je in ieder geval uh, wat, wat ik denk het doel bereikt uh, in dat opzicht. Ja, ja, ik weet niet wat in dit geval dan precies het doel. Nou ja, het doel is, in, in, in, in, in, in, ik denk dan in het doel van, van uh, als je iets uh, verwerkt in een, in een bepaald liedje. Dat is wat ik dan denk als ja, muziekliefhebber. Ja. Ja. ja, ik denk ook wat we doen, dat dat het doel is dat misschien mensen er zelf wat, wat, wat uit kunnen halen, zeg maar. Dus, ja. Uh, ja, dat ik dan misschien niet te, te letterlijk heb verteld, allemaal, maar wel op een manier dat misschien, ja, wat ik zei, iedereen het zelf kan er wat uit kunnen halen. Maar in die zin, als je het over het doel hebt, ben ik wel blij dat het, vind ik, verhalend ben ik er wel, constant dat het, het tekstueel. Ja, dat is misschien over je eigen werk, maar ik vind het best een goede plaat geworden. Nou, dat, dat is ook uh, waarom ik hem al een keer uh, al heb afzitten luisteren, dus. <laughs> uh, uh, uh, moet je, ik, ik moet niet zeggen, uh, uh, het, het, het, uh, het zijn goede verhaaltjes allemaal, die, die, die zeggen allemaal wel, wel iets en dat is wel, dat is wel een doel, denk ik. Ja, uh, stoere en groevende muziek, Wordt het ook wel, uh, uh, heb je het ook omschreven? Ja. Nou, het hoeft geen tramendal te zijn natuurlijk allemaal. Hè. Nee, nee. Dat werkt natuurlijk niet om het te bagatelliseren, Maar uh, uh, dat is ook principe waar ik het heel erg van hou. Dat is van muziek uh, uh, ook wel als uh, ja als een uitlaatklep en ook qua, qua energie. Dus dat het inderdaad kroeft, dat het uh, uh, dat een, ja, een lekkere beat in zit. En, uh, en, um, dus daarom is het geen, uh, denk ik, het is. Er zit wel wat melancholie in, maar het is geen hele melancholieke plaat geworden, denk ik. Nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Het ja, is wel een beetje, het is wel een beetje, het is wel een beetje, nou, het begin op laat even het is niet een thuis te maar het is een beetje, nog een beetje mysterieus, hoop ik af en toe ook een beetje. Dat is het Quentin Tarantino verhaal. Ja, precies, ja, dat zit hem ook graag in de productie van Mon Ackerman. Ja. En die is ook iemand die heel serieus Ja, het wordt uitgelachen door mijn toetsenmist. Als ik zeg furies, iets van is een zijn letterlijk volvormig. En niet, we zitten mee te dat er veel fur in zit. ...van, van Gumbo Kings. En dat is ook een beetje langzamerhand het eind van deze Alternative FM. Daarvoor hoorde je een gesprek met de heer Boy Vielfooijen van, van Gumbo Kings. En dat had alles te maken natuurlijk met, die, met, dat, met dat verhaal van, de, van het album. En nu heb ik het bedje heb ik al opgeruimd. Ja, dat krijg je als je op een gegeven moment dingen... Ik gooi dat schuifje open en denk, hey, ik denk... Hé, ik niks. Nee, maar ik heb hem al in uh, mijn rugzak zitten. Dus dat is de reden waarom ik uh, nog eventjes uh, uh, de boel aan elkaar loop uh, te praten. Want na dit uh, programma dan is het uh, nog de beurt aan Marcel van Kuik. Normaal gesproken hoort hij mij... Uit de computer. Nu ziet hij uh, mij in levende lijven. Dat is volgende week waarschijnlijk weer anders. Want dan heb ik het weer uh, van tevoren weer allemaal opgenomen. Dus dat, uh, dat is een beetje uh, gemeengoed uh, aan het worden op die maandagavond. Want volgende week is er gewoon weer een Rob Akda-woord terugblik. En dan gaan we dus weer alles daarin bespreken. Uh, ik heb het uh, over mijn, uh, mijn persoonlijke profiel op uh, de socials dat er vier reten goede albums zijn. Uh, dat zijn uh, Inbos... daar hebben we al wat over gezegd... op uh, de website van Alternative fm Engel met uh, liedjes in mineur... en deze cocktail Belvedere... van, van Kings uh, Dat is mijn persoonlijke mening. Maar goed, iedereen mag daar uh, vanaf wijken. En er komt er nog één aan. En dat is aanstaande vrijdag. Want uh, vrijdag wordt uh, het album van Jacob D. Edward uh, uitgebracht. Uh, en dat doet hij in... Eh. Uh, de Piers in Volendam. En een van de nummers van Borderline die we nu vanavond al weggeven. Is dit zelfportret? Dag! It's by choice alone unable to. on itself. on itself. after its loved ones. solitude three-headed demons in the dark stalk you till the sun is right they embrace you once you've lost the staring contest the staring contest that lasted through the night Give me solitude Oh baby Give me solitude Give me solitude Over oh, slipping now, The same mistake of running away Running away For the ninth consecutive time The ninth consecutive time Solitude shapes a heart To kill the time you car With whatever is at hand A more complete Shapes a heart We don't recoil in that dark despite your bleeding feet from shards on the carpet you can find me solitude oh baby give me solitude give me solitude over slipping down the same mistake of running away running away for the ninth consecutive time the ninth consecutive time